hoofdstad Tripoli. Samen met andere EU-landen wordt voor hen een oplossing gezocht om uit Libië weg te komen.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 gegaan en moeten daardoor volgens de hond bij de verkiezingen circa 2% meer stemmen halen voor een meerderheid in de Eerste Kamer.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 Het weer vanavond en vannacht op. Veel plaatsen mist. Minimaal tussen 2 graden in het noorden en 5 in het zuiden. Morgen bewolkt en zacht met kans op wat regen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben een verkeersinformatie. Dichte mist inderdaad. In het noordwesten, midden van het land en ook in Noord-Brabant is het verkeer daar af en toe hinder van. Een aantal korte files nog. Op de A2 Utrecht-Amsterdam vanwege de voetbalwedstrijd in de Arena... bij Oudekerk aan de Amstel nog 2 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam lost de file nu snel op. tussen het Prins Klausplein en Leidsendam nog 2 kilometer. Mensen die uitwijken via de N14 komen ook nog in de file... van Leidsendam naar Den Haag. Tussen de aansluiting met de A4 en Voorburg 2 kilometer. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. Hé? 8.000 euro. Wat krijgen we nou? 8.400 euro. Jongens, het is eens wat piepje 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Ik zit al meer dan 20 jaar bij de...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 En we gaan gauw door naar Eindhoven. PSV-Liel, de tweede helft. Jeroen en Bas, er moet er één in. Ja, nou, aan de goede kant ook dan. Want anders hebben we er niet veel aan. 48 ja, 40 minuten op de klok. PSV-Liel is... Uh, ja, ik, ik, ik hou je de, ik er door. Uitstekende correctie, Bas. Uh, <laughs> Het is 0-1 bij PSV-Liel. Fro maakte de goal na 22 minuten. We zijn drie minuten op weg in de tweede helft. Dezelfde 22 spelers. Manolev kopt de bal terug Marcello. Die schrikt van Obraniak en Tulio de Melo die daar in de buurt staan. Fro en Tulio de Melo overigens voor wat het er toe doet. Isaacson krijgt de bal aangespeeld en geeft hem een zwieper naar voren. Er was al meteen wat druk in het begin van de wedstrijd. Of van de tweede helft op dat doel van Liel. Het was zoals Jeroen zei voordat de microfoons open gingen. Rammen geblazen met Zujac, met Hutchinson. Maar met alleen maar blind rammen geblazen kom je blijkbaar er blijkbaar ook niet. Want alle ballen werden of geblokt of gingen naast. Ja, we hebben het ook al een paar keer gezien in de eerste helft. Voortdurend wel kansen. Zeker voor Czuzak om te schieten. Maar als zijn schoten worden tot nu toe bijna geblokt. En als hij dan een keer met een ander been uithaalt, zijn rechter dus. Want dat is toevallig zijn andere been dan zijn linker. Dan is het vaak uh, hoog over. Dus zit het wat dat betreft nog niet mee. PSV moet wachten totdat die bal een keer goed tussendoor valt. In ieder geval proberen vol te houden. Want dat moet toch een keer lukken. Inmiddels aan de andere kant Hens. Van Pieters. En dus een vrij trap voor Liel. Liel dat eigenlijk zelf eerst heens maken. Maar dat heeft de scheidsrechter dan niet gezien. Scheidsrechter die nog geen gele kaart heeft getrokken. Ook geen wissels in de rust. Zelfde 22 dus. Als er wat geduwd wordt tussen Hutchinson en zijn directe tegenstander. Dat is in dit geval Rami. Het is lachen, gieren, brullen. Maar ook Marcelo is aan het duwen en trekken. Het ziet er niet gezellig uit. Iturralde González, de scheidsrechter, heeft dat nu gezien. En gaat op zijn Spaans maar eens verhaal halen. Ook omdat de man achter het doel in het stokje heeft geknepen. Dat stokje zorgt ervoor dat er dan op de mouw van Ituralde een buzzer afgaat. En dat betekent dat hij nu van die man heeft te horen gekregen. Waarschuwt die twee maar even. In dit geval Marcelo en Rami. Dan kan de vrije trap daarna genomen worden als het duwen en trekken dan nu moet stoppen. Maar dat zal ongetwijfeld verder gaan. Vrij schop van Obraniak staat nog. Vijf mensen van Liel voor de goal. Hij doet het ineens. Hij schiet maar net naast. Daar had Isaacson geen rekening mee gehouden en veel meer mensen niet. Vijf minuten na rust. Behoorlijke mogelijkheid uit de vrij schop van Obraniak. Dat loopt voor PSV goed af. Korte bal van Isaacson naar Pieters die hem dan maar weer teruggeeft aan de doelman. En dan moet hij alsnog lang. Dan moet Engelaar doorkoppen. Die wordt vrij makkelijk vind ik eigenlijk. Daar van de bal gezet door Rami. En zo kunnen de Fransen weer komen via Obraniak. De rechterkant van het veld, O'Branjak. die Pieters moet opzoeken. Ook Pieters speelt tot nu toe niet een hele sterke wedstrijd. Deze bal vliegt over Isaacson heen en misschien wel via de paal nog. Voor langs. Goeie dag, zeg. Zo is die Obranjak dus twee keer dichtbij. En moet Isaacson nu de bal weer uit de kruising slaan. Wat gebeurt er allemaal? Wat is er daar aan de hand voor het doel van Isaacson? Als uh, die toch een paar keer nu goed wegkomt. De voorzet vanaf de rechterkant is een mislukte voorzet van Obranjak. Hij raakt hem te veel op de buitenkant. En vliegt dan net voor de paal langs, niet op de paal zoals ik eerder zei. En daarna dus Emerson die er nog voor zorgt dat de bal via de kruising overgaat. Het is niet de hand van Isaacson, maar de kruising die in de weg staat voor Lille. En zo Isaacson toch twee, drie keer nu met de schrik vrij als PSV weg is aan de rechterkant van het veld. Dat zijn merkwaardige momenten geweest die de gek genoeg helemaal niet gevaarlijk uitzagen. Maar dat dus eigenlijk wel waren. Lens aan de bal, 20 meter van de goal, solootje, tweemaal kwijt, maar de derde... ...loopt er dan mee heen. Zo zei het spreekwoord al. En dan komt er meteen van Lille een diepe bal... ...naar Emerson die dus had onderschept in de richting van Fro... ...maar die staakt zijn uh, lopen eigenlijk wel vrij snel. De bal is veel te hard. PSV komt weer. Engelaar. Doetzak even los. Meteen naar binnen gekropen. Duw van Van Dam, Scheidsrechter. Wat doe je? Een vrije schop geven. Van Damme bestraffend toespeken. Doetzak ligt op de grond... ...maar weet dat hij daar... Een vrije schot mag nemen in het verlengde eigenlijk van de 16 meter lijn. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Maar iets dichter zelfs nog bij de achterlijn. Om nou aan te geven waar die ligt. Roep ik dan toch nog steeds altijd maar Van Hooydonk Vrijboer. Dan weet u ongeveer waar het is. Dat betekent dat hij er in één keer in kan. Ja. En Toyvonen mag dat gaan proberen. Wordt het dan uh, Toyvonen Eindhoven. Dat zou mooi zijn. dan denk ik dat Van Hooydonk een iets betere vrijtrap had dan Toyvonen. Nou, ik denk het niet alleen. Ik weet het wel zeker. Maar goed, laat het zo zijn in de 53ste minuut is wel zo egoïstisch om het in één keer te proberen. Waarom ook niet? Het kan dus wel uit die hoek, maar eh, dan moet de keeper misschien wel een beetje meehelpen. Moukou. nee, hij legt hem breed en dat had hij niet moeten doen. Kans verkeken. Ja, zoeken naar uh, Zoutzak. Dat hadden de Fransen inmiddels ook wel in de gaten. Zoutzak heeft wel de bal erover. Het gaat de voorzet geven. Daar is Berg. En dus geen goal had u uit de reactie van het publiek opgemaakt. En dat is in zekere zin goed nieuws, want het was namelijk die Berg, maar Bouma. Maar dan had hij er voor mij even goed in gemogen, maar Bouma kopvallend. De bal een meter naast aangeraakt, blijkbaar nog door een Franse verdediger. hoekschop PSV, Zoetjak, weer hangt Bouma in de lucht. Bal wordt weggewerkt en dan geschoten door Lens, maar net naast. PSV krijgt mogelijkheden, het kraakt achterin bij Liel. Maar na 53 minuten is het nog altijd 0-1. Zoals gezegd, het zit dus niet mee als de bal valt voor Lens. Hij vangt hem een beetje met de arm op, haalt in één keer uit. Beetje rechts van het strafschopgebied en het scheelt dan een meter doelman doet alsof hij het van tevoren allemaal had zien aankomen. Maar dat betwijfel ik. Het feit is nog altijd dat het in de 54ste minuut 1-0 staat voor Liel. En dat PSV bij deze stand 3-2 over 2 wedstrijden is uitgeschakeld. Maar één goal kan voor PSV de wereld weer een stuk mooier maken. Als Engelaar zich laat aftroeven. En dan moet Marcelo ingrijpen. Ook Bouma moet dat doen. En die speelt dan met rechts terug op Isaacson. Als ik kijk naar de zijkant. Wisselspelers zie je aan de kant van PSV. Bakal is er daar één van. En ook buitens. En Koevermans lopen warm. Kan, dat zou ik wel kunnen begrijpen. Misschien wel voor Lens bijvoorbeeld. Die ondanks dat schot van zo even geen gelukkige wedstrijd speelt. En ook nu de bal verliest. Lens jaagt dan wel door op zijn tegenstander. Daar komt Manolev aan de bal. Manolev begint aan een solootje. Wordt uh, neergelegd door de Franse verdediging. En verdient een vrije schop op uh, de punt van het strafschopgebied. Een meter of twee daar buiten. De Spaanse scheidsrechter had daar niet heel veel twijfel over. Die beslissing na de overtreding van Emerson. Ligt die bal daar. Nu toch wel aardig voor Zuzak. 54 minuten gespeeld. Zuzak, de afstand is... Uh, nou ja, laten we zeggen, meter of 25. Die bal ligt uh, scheef. En hij doet het ineens. Terwijl de keeper niet staat op te letten. Hij zit erin! Hij zit erin! Zuzak scoort 1-1! De doelbanden denkt iedereen moet nog rustig de muur formeren. PSV moet eerst nog eens rustig kijken wat ze met die vrijschot willen. Maar Zoetzak schiet hem er gewoon in. En viert het meest uitbundig. Met Rutte. Met Rutte. 1-1 bij PSV tegen Dat is dan ook een gebaar waarvan je zegt. Uh, mooi dat hij naar zijn trainer gaat om dat te vieren. Ja, het mag allemaal, de keeper staat bij zijn paal. Zoetzak schiet in één keer. En de simpele regel is gewoon. Als de scheidsrechter niet overduidelijk heeft aangegeven dat de speler die de vrije trap neemt moet wachten op het fluitsignaal... ...dan is het hem uh, vrij om de bal gewoon te nemen. Iteralde, González, de scheidsrechter doet opzichtig zijn handen achter zijn rug. Doetzak scoort 1-1, PSV bij deze stand door. En het mooie is dat hij dan uh, zijn trainer knuffelt en volgens mij de dokter daarna een zet geeft. Zuzak, ik weet niet wat daar allemaal de gedachte achter is... In ieder geval een steunbetuiging, openlijk aan Fred Rutte. Want het hele elftal moest achter zoetzakken aan. 10 minuten na rust is het 1-1. En nu is het aan Leeuw. Want bij deze stand, zoals gezegd, gaat PSV naar de volgende ronde. Zo blijkt maar weer dat het een machtig wapen is als je beschikt over een vrije schop. Want hij kan dan wel vrij ver bij de paal staan nog, die doelman. Sterker nog, hij stond er tegen aangeleut en werd dus verrast in de lange hoek. Maar je moet maar wel het vermogen hebben om de bal daar vakkundig in te draaien... De muur dus, nogmaals, van de Fransen stond er eigenlijk niet. Daar waren ze nog mee bezig. Maar het paste allemaal precies. Knappe vrije schop. En de gelijkmakers op plotseling. PSV heeft er zonder meer recht laat Daar geen misverstand over bestaan. Kijk naar de kansenverhouding in deze wedstrijd. Dan zien we dat Lille behalve de goal twee halve mogelijkheden heeft gehad. Nou laten het er drie zijn. En PSV toch inmiddels een stuk of 6-7. Dus uh, terecht. Toivonen aan de bal. Via tegenstander Van Dam. Bal over de zijlijn. En een ingooi. 1-1. 56 minuten gespeeld. Als Vrouw vanwege, uh, ik vermoed, klagen over het moment rond het doelpunt. Het uh, snel nemen van een vrije trap. Een gele kaart heeft gehad. De doelpunt te maken aan de kant van Liel. Dus op de bon de eerste gele kaart van de wedstrijd. Als PSV de bal heeft met de doelpunt te maken van PSV. Zoetzak dus aan de bal. Engelaar met een verkeerde paas. Die over Pieters heen gaat. De tribunes in. Ingooi voor Liel. Het is nog wel even hoor voor PSV. 35 minuten. Het is zaak om de boel dicht te houden. Want uh, dat Lille kans kan creëren en wel degelijk daarvoor in kwaliteit heeft, dat hebben we ook gezien in deze wedstrijd tot nu toe. Ik ben benieuwd of Lille dat uh, er geen misverstand over heeft laten bestaan. Dat ze de titel belangrijker vinden zolang ze bovenaan staan in Frankrijk, is dat ook niet zo gek. Of ze dan toch straks nog van die mensen in het elftal gaan brengen, die normaal wel voorin staan. Oh, van Dam laat zich de bal ontfutsen door Djoetzak, die is ontketend. Voorzet Lens, nou moet de 2-0 of de 2-1 zijn. Ja, hij wil niet koppen bij de tweede paal, wil de bal aannemen en wacht al zo lang dat er nog een Franse verdediger langzij komt. Ruzie tussen Berg en Dzoetzak, omdat Berg de bal kennelijk graag wil hebben in het midden. Oké, okay, maar daar kiest Dzoetzak niet voor. Die kiest, ja, nou ja, ik vind niet dat Berg heel veel recht van spreken heeft. Hij geeft inderdaad aan aan Dzoetzak dat hij de bal had willen hebben, maar Lens stond echt volkomen vrij. Daar begrijp ik Nolga eerlijk gezegd wel. Het loopt dus af met de hoekschop van PSV die Dzoetzak zelf gaat nemen indraaiend dus vanaf de rechterkant. Daar heeft Berg zich dus ook gemeld. Daar komt Toyvon weer naar de eerste paal. Maar die kan er niet bij. En de doelman die dus over de grond niet altijd even goed is. In de opbouw is met zijn 1,77 meter. Die kon gelezen wel sterk in de lucht. Want hij heeft wat dat betreft bijna alles te pakken. Als Liel natuurlijk nu tempo moet gaan maken. Want ondanks het b halftal wil die ploeg natuurlijk niet uitgeschakeld worden. En aan de rechterkant van het veld moet daar Pieters ingrijpen. En die doet dat door een overtreding te maken. Ongecontroleerd inkomen. Het risico je tegenstander te blesseren, dat is een vrije trap. Na bijna een uur spelen voor Liel aan de rechterkant. Er zijn ook Franse collega's trouwens, die erover speculeren dat Liel het helemaal niet zo erg vindt dat ze worden uitgeschakeld. Zodat ze zich volledig op de competitie zouden kunnen richten. Nou ja, vooruit maar. Een klein uur gespeeld. Maar als, dat, als dat niks dan. wordt, dan sta je ook met niks. Dat is helemaal waar. Balbezit voor Liel, vrije schot. Obraniak achter de bal. De zoetzak is de eenmansmuur, maar moet nu verder weg door de scheidsrechter. Zeg maar op de... Lijn van zijn straf op het gebied van Staan. Bal ligt aan de rechterkant van het veld bij de cornervlag. Dan moet Zuzak echt nog twee pasjes naar achter doen. dan krijgt Geel. Ja, wat een ongelofelijke stomp op. Mag ik dat een keer zeggen op de radio? Dan ja, moet... en ik denk dan heel snel aan vorig jaar. Ja, dus. het, het valt mee dat hij de scheidsrechter niet nog een duw geeft nu. Dan zo ging hij eraf tegen Haas, Fouw. Nou staat hij te dicht bij de bal. Dan zegt die scheidsrechter: zeg, die moet naar achteren. Dat doet hij twee stappen. De scheidsrechter zegt het moet nog een stap. En dan doet hij het niet. En zegt hij het is toch goed zo. Ja, dat is niet slim. Dat is heel dom. Geel voor Dzoetzak, vrije schop voor uh, Liew. Bal in de handen van Isaacson. Ja, en uh, dan kan je je toch gaan afvragen wat er nu door het hoofd gaat van Fred Rutte. Gezien dus die situatie vorig jaar, waar uh, Dzoetzak natuurlijk wel bekend staat als een hete hoofd. En nou, niet de slimste is met de gele kaart op zak. In het verleden wel eens vaker domme dingen heeft gedaan als het gaat om het krijgen van onnodige kaarten in domme situaties. Moet je hem nu met nog een half uur te gaan laten staan. Voorlopig dus wel, omdat PSV aan de rechterkant weg is, met Hutchinson, Hutchinson. Met een bal terug als Lens probeert te combineren. De bal terug krijgt van Hutchinson. Komt Lens daar doorheen? Nee. Maar Hutchinson steekt een been uit. Er worden allerlei benen uitgestoken. En uiteindelijk is het resultaat dat Lille vandoor is met de bal aan de linkerkant van het veld. Maar daar kan dan de man aan de linkerkant voor Liel fro niet bij. Is er een blessure bij Hutchinson? En ben ik toch benieuwd. Ik kijk naar de mensen die warm lopen. Wat Rutte gaat doen. Want de gedachte om Zuczak te wisselen, dat is een moeilijke. Aan de ene kant is hij een van de beste van het veld. Aan de andere kant is hij een risicofactor geworden. Ja, maar hij zal toch ook moeten leren. En volgens mij is hij daar wel weer prof genoeg voor. Om uh, ja, ja. na dit soort domme momenten dan maar verstandig genoeg te zijn. Om het daarbij te laten. Maar ik ben het een beetje eens dat je het niet helemaal zeker bent. Nou. Uh, goed, Hutchers staat weer. De warmlopers kijken verschrikt naar het veld. En zeggen, moeten we nu al? Nou, nee. Want uh, de Canadees kan door. De vraag is wel hoe lang nog. Want heel... Makkelijk gaat lopen niet meer. PSV gooit in. Berg heeft de bal. Tegenstander is de rug. Draait weg naar de buitenkant. Er kan er net even voorbij. Emerson speelt de bal terug naar de keeper. Het is wel aardig om te zien dat Liel dus nu met nog een half uur op de klok wel zal moeten. Na nou, die gelijkmaker dus van Zujak een paar minuten geleden. Knappe vrije schop. Geprofiteerd van de nou ja, chaos achterin was het niet eens. Men was gewoon nog niet klaar voor de vrije schop. De muur stond nog niet. De keeper stond nog tegen de paal aangeleund. En de bal dus in de verre hoek. Gekruld door uh, Zucak. De bal bezit voor Liel. Oh, goed Berg, die onderschept Een paas wordt al vastgepakt, toch zeker, scheidsrechtertje toch, scheidsrechtertje toch. Berg ontfutselt de bal aan de verdediger van Nieuw, wordt onze arm of onze nek gehangen, maar er wordt niet gefloten, PSV heeft de bal weer. En nou heeft de scheidsrechter gefloten voor een overtreding waar de bal al helemaal niet meer ja, was, de man die geel krijgt, die had al geel, dat is pro. En die moeten nu vanaf, zo gebeuren er veel dingen in Eindhoven plotseling in een paar minuten tijd. Fro krijgt zijn tweede gele kaart en mag vertrekken na 61 minuten. Deelt cynisch nog een handje uit aan de scheidsrechter. Die zegt, uh, daar zit ik niet op te wachten. Wegwezen jij. PSV net uh, elf man verder. wiel met 10. Dat scheelt een nog op een borrel. Hij had dus al geel vanwege protesteren. En nu dus op de middenlijn zet hij een blok. Domme overtreding. En wij, wij het dus hadden over Zuczak. Die moet oppassen met de gele kaart. Niet dom moet zijn. Is aan de andere kant Fro dat wel. Die wat risico neemt. Het is niet eens een hele zware... Overtreding, maar hij krijgt geheel. We kennen Itoralde González wel een beetje wat dat betreft. Die stroomt niet om kaarten uit te delen. En als er dan uh, ook nog wordt geklaagd door de trainer. Dan heeft uh, Itoralde González nu ook denk ik, tegen de trainer gezegd. Ga jij dan ook maar uh, pleiten. Ga jij dan ook maar buiten de hekken staan. Want dat pik ik ook niet. Of heeft hij iemand anders weggestuurd? Ja, hij uh, heeft de trainer weggestuurd hoor. Kijk, het is een mannetje hoor, die Ituralde González. Voor de mensen die wel eens naar de Primera Division kijken of naar andere internationale wedstrijden waar Ituralde fluit. Dan weet je van, hij laat niet met zich zollen. Daar gaat trainer van Liel Rudy Garcia. Want die mag niet gaan zitten waar hij nu wil zitten. Oh, wat doet hij rustig aan. Ja, het is nu uh, een irritant mannetje aan het worden, Bas. Vind ik, persoonlijk. Maar ja. Dus misschien een kwestie van smaak. Een van de grootste Belgische talenten staat inmiddels klaar om in te vallen bij Lille. Eden Hazard. In Nederland niet heel bekend. Terwijl nu uh, Garcia over het hekje stapt en een meter achter zijn duikout gaat staan. Van Milbay dan wel het speelveld af. PSV met een man meer. Na de rode kaart voor Fro. De trainer van Lille weggestuurd. Hazard klaar om in te vallen. Dat is een... Groot talent, leuk om die dan eens uh, op de Nederlandse velden te zien. Daar gaan we in de toekomst nog veel van horen. Maar nu even niet als het kan. Nee, een 1-1 stand. Nu PSV in ieder geval goed. Half uurtje nog. En uh, we praten nog wat stewards in op de trainer. Die daar dan blijkbaar toch niet mag blijven staan. Een ja, hij staat ook voor de neus van die mensen die daar uh, voor weet ik veel hoeveel euro een kaartje hebben gekocht op de eerste rij. Die willen natuurlijk het veld goed zien. Zit er volgens mij ook nog wat gehandicapt aan die kant. Dus die hebben niet eens de mogelijkheid om op te gaan staan om om de trainer heen te kijken. Dus is het niet zo'n gekke vraag van die stewards? Die zijn helemaal niet lastig, die provoceren niet. Die willen gewoon graag ervoor zorgen dat het publiek het ook goed kan zien. Maar die Rudy Garcia die is niet van plan om te gaan zitten. En zo gebeurt het dus van alles. Maar is het allemaal in het voordeel van PSV 1-1 met nog ruim 25 minuten en PSV laat... Zoals het hoort, eigenlijk gewoon de bal nu rondgaan. Waarom zou je risico gaan nemen? Ja, de tegenstander moet met de man minder. Dat betekent dat je momenten wel komen. Je kan het heel geduldig doen. Berg. is dus de combinatie terug naar Pieters. Die loopt zich dan vast. Herovert de bal. Houdt de tegenstander vast. Wordt niet voor gefloten. Scheidt zegt het ding blijkbaar bij de Franse. Jongens, bekijken jullie het maar even. Een PSV mag via Engelaar verder aan de rechterkant van het veld. 64 e minuut. Lens krijgt de bal aangespeeld. Versnelling langs Emerson. Bal over de zijlijn. Met Lens erbij. Het is toch onhandig dat de zijlijners er dichtbij gekomen zijn. Terwijl we nu zien dat Rudy Garcia naast een steward is gaan zitten... op de voorste rij van de tribune. Daar heeft hij denk ik niet heel best zicht. Maar hij heeft zich in ieder geval zich laten overtuigen dat dat beter is. Daar komt Hazard in het elftal van Liu, De genoemde Belf. En wie gaat er dan voor hem? Mavuba. Mavuba. Dat was de aanvoerder. Rio Mavuba naar de kant. Middenvelden eruit. Aanvaller erin. Hij wordt, uh, het is een Belg, laat het duidelijk zijn, de nieuwe Zidane genoemd in Frankrijk. Voor wat hij kan wordt uh, dus begeerd door vele topclubs, Hazard. Had je al verteld dat Chelsea hem uh, achter, uh, achter hem aan zit? Ja, Nick Bas. Dus dan vertel ik iets over Boders en hou ik nu mijn mond. En mag jij verder? Ja, <laughs> ja ik bedacht het, ik dus begreep het niet verkeerd. Vorige week hebben we het daar geloof ik heel even over gehad. Chelsea wil hem hebben, hè? voor een hoop geld, die Hazard. Ja. Dus uh, dat geeft aan dat hij wat kan. Als de bal bij Rozenal is, die hem lang naar voren peert in de 66 e minuut. Bal opgevangen door Hutchinson. En daar Toivon achteraan gaat. Half met succes. Bal over de lijn. Ingooi voor Lille aan de linkerkant van het veld. Het is nu een kwestie voor PSV om dit professioneel uit te spelen. Ja, en daar achter ik de ploeg dan uh, toch wel toe in staat eerlijk gezegd. Terwijl de nieuwe aanvoerder bij de Fransen, Stéphane Dumont is geworden. Die de aanvoerdersband van -Voetbal dus heeft overgenomen. De bal bezit voor PSV. Hutchinson, Engelaar. Hazard loopt daar wel tussen, maar de bal gaat terug naar Pieters. En Pieters die, uh, schrikt dan blijkbaar van de jonge Belgen. Dat geeft de bal terug aan Isaacson. Ja, veel energie en bovendien veel mensen om nou op die keeper door te jagen heeft uh, Lille ook niet. blijft dus eigenlijk halverwege de helft van PSV. blijven de drie staan wachten. Dan gaat de bal naar Marcello. Marcella Hutchinson, die weer opgelapt is na dat blessuremoment van zo even. Ruimte gevonden bij Toivolen. rechterkant, snelheid gemaakt. Door Lens en Bergberg Berg en terug naar Lens. Het is een goal. Lens en 2-1 voor PSV. En dan uh, moet het toch gedaan zijn met 10 tegen 11 in het voordeel van PSV. Als het gaat om het aantal voetballers op het veld en nu de 2-1 voorsprong. Hij heeft er lang na gezocht, Lens, naar een gaatje om een opening te creëren. Nu zoekt hij de combinatie met Berg die geen buitenspel staat... Hij staat op het randje, de vlag blijft omlaag en dat is goed gezien door de assistent. En Berg, waar je misschien verwacht dat hij voor eigen succes gaat, aan de rechterkant van het strafschroepgebied doet het keurig terug op Lens. Die loopt de bal in het doel. PSV op 2-1, PSV op roze. Moet kunnen dit, moet niet meer fout gaan voor PSV. Nee, terwijl even goed nog steeds betekent 1 tegen goal verlengen geblazen. Dat zit er natuurlijk ook nog in, maar PSV zal dit na die rode kaart nog in ieder geval... Als hier positief verwelkomen. Engelaar duwt tegenstander Gweer in de rug. En daarmee komt er een vrij schop voor Liu. Gweer heeft uh, pijn ook en blijft liggen. Speler uit Senegal. Daar uh, moet toch echt verzorging voor in het veld komen. Misschien schiet er iets in zijn rug. Dat zou maar zo kunnen. Als je net een beweging wil maken. Je krijgt van de tegenstander een duw. Want hij ligt daar echt met een... Uh, ja, van pijn vertrokken gezicht wou ik zeggen. Maar hij ligt op de grond. Dus ik zie zijn gezicht niet eens. Maar die heeft echt last. Verzorger is in het veld gekomen nu. PSV krijgt even de tijd... Om wat uh, tactische aanwijzingen aan de kant op te halen. En een glaasje drinken, zoals Bouwman gedacht hebben. Ik vind wel met die goal van zo even dat Lens uh, alle aandacht krijgt omdat hij hem maakt. Maar dat de wijze waarop Berg, zoals jij terecht zegt, die ook niet zelfzuchtig is. En werkelijk geniaal die bal in één beweging buiten het bereik van de keeper. Weer klaarlegt voor Lens, van wie hem had ontvangen. Dat getuigt wel van uh, onbaatzuchtigheid. En dat is een spits toch over het algemeen vreemd. Maar nu is dat... Uh, Goed om te zien. Er staat een invaller klaar opnieuw bij Lille. Jeroen, wie is dat? Ja, niet de eerste de beste. Moussa Sow gaat erin komen. De Senegalese goed voor 16 doelpunten. En eigenlijk de, reden, de voornaamste reden dat Lille in de Franse competitie bovenaan staat. Het liefst hadden ze hem rust gegeven. Maar hij moet nu toch komen om redding te brengen bij die 2-1 achterstand voor Lille. En dat betekent eigenlijk alarmfase 1 voor PSV. Als er nu een gele kaart komt voor Berg die een duw uitdeelt in de rug van zijn tegenstander. En dat is dus na de gele kaart voor Jutzak. De tweede gele kaart aan de kant voor PSV. Heeft overigens geen gevolgen als het gaat om het bereiken van de volgende ronde. En eventueel een schorsing daarvan. Want Berg staat niet op scherp. En als we het dan toch over die volgende ronde hebben. Kijken we even naar de tussenstand tussen Sporting Portugal en Glasgow. Is het 1-1. Dat was het in de eerste wedstrijd ook. Dus Steven de Dieploegen. Maar de volgende tegenstander uit PSV. Komt af op een verlenging. Tolio de Mello naar de kant. En daar komt dus uh, zo. Zoals we al uh, vertelden. De topscorer in Frankrijk. 16 goals maakte hij al. Gek genoeg maakte hij er pas 1. In de Europa League. Dat is nog niet zo'n uh, sterk aantal. Maar hij kan wel wat. Hij mag het dan nu laten zien. Hazard en hij. zometeen misschien Javinho nog. En dan staat het gewone aanvalstrio er weer. Obraniok. Achter de bal, die bal komt het strafgebied binnen. Wordt weggekopt door Engelaar, opgevangen door PSV. Toijvonen, Lens in beweging. Die krijgt meteen een paas. Is veel sneller dan Emerson. Komt wel aan de zijkant uit. En moet dan even wachten tot de mensen voor het doel zijn. Komt een duel met zijn tegenstander. De bal klutst daar eigenlijk uit. En gaat er over de zijlijn. En dan deed Lens prima. 2-1 voor, weinig mensen voor de goal. Dat betekent rustig ingooien en seconden winnen. Ja, dan maakt Lens, eer en eer toekomt, in deze fase toch eindelijk een goede indruk. Maar zijn eerste helft niet al het beste was. Is het nu een gevaar geworden met als hoogtepunt voor PSV de goal. 70 minuten onderweg. Rutte nog altijd onrustig aan de zijkant. 2-1 de voorsprong voor PSV. Een man meer naar de rode kaart van Fro. Het ziet er allemaal goed uit. Maar zoals Bas terecht zegt. één goal kan uh, genoeg zijn voor Liel. Om een verlenging af te dwingen. Dit is buiten spel, denk ik. Ja zeker de assistent wacht. Zoals het hoort totdat Lens de bal aanraakt. En dus gaat de vlag omhoog. Buiten spel. Vrijtrap inmiddels genomen. Als de bal naar voren wordt getrapt, PSV opvangt. Hutchinson zijn lichaam goed gebruikt, maar een beetje te goed. Want hij doet het onreglementair. betekent een vrij trap voor Liel. Bal aan de voeten van Dumont, de nieuwe aanvoerder. Meteen zo gezocht, die nu uh, een uh, schot krijgt van Marcello. Die zijn hand opsteekt naar de scheidsrechter en zegt volgens mij doe ik niks. Zo staat inmiddels alweer. Contact zal zeker zijn meegevallen, maar de vrije schot voor Liel. Bal met een meter of tien over de middenlijn. En achter de bal gaat dan eigenlijk continu Obraniak staan. De Pol die een goede trap heeft. Dat zagen we zo even in het begin van de tweede helft al. Met de vrije schop waarmee die probeerde Isaacs onder de korte hoek te verrassen, maar net naast schoot. Staan er van Liel nu wel zes in het strafhoekgebied van PSV. Dat eigenlijk het hele elftal minus Lens daar heeft teruggetrokken. Obraniak komt met de vrije schop. Komt op het hoofd van Hutchinson. Wordt opnieuw ingebracht. Balken bij de ja, het tweede spel. paal. Buiten spel voor zo, so, Die dan wel meteen laat zien. Zo. So, met een omhaal wat hij kan. Omhaal uh, wel hoog over. Maar het zag er inderdaad vrij uit. De assistent heeft het goed gezien. Het is een meter buitenspel voor de zene gelezen als PSV de vrije trap heeft genomen. 18 minuten nog, ruim op de klok. Met Pieters die de bal naar voren peert richting Dzoetzak. Die kan er niet aankomen. Toivonen vangt op. Maar wordt dan afgetroefd, krijgt hulp van Dzoetzak. En PSV kan op de as verder via Engelaar die tempo moet maken. En via de rechterkant kan dat gebeuren met Manolev. Manolev kan zijn directe tegenstander opzoeken of speelt hij lens aan. Hij speelt lens aan en dat wordt een hoekschop. Op PSV, er komt meer en meer ruimte daar natuurlijk. Omdat Liel ook één op één is gaan spelen. Alle risico's neemt die de ploeg wel moet nemen met die 2-1 achterstand. En PSV moet daar een keer gebruik van gaan maken. Nu levert het voorlopig alleen een hoekschop op. Ja, dat is de zekerheid. Nou ja, zekerheid. De aan, uh, zekerheid grenzen, de waarschijnlijkheid die je hebt als je nu een goal maakt. Uh, met 3-1 ben je klaar. Dan zal ook Liel met zijn tienen denken, dit was het wel. Doet zak, hoekschop, maak hem dan maar. Marcelo, 3-1. Het is gedaan met Lille. PSV gaat de, normaal gesproken door naar de volgende ronde als de corner van Zoebjak werkelijk perfect op het hoofd van Marcelo komt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Braziliaan werkelijk volkomen vrij staat. Van wat de verdedigers van Lille aan het doen waren, mag een raadsel zijn en blijven. Maar er was in ieder geval niemand die een oogje in het zeil hield bij Marcelo 3-1. Ja, even het gebeuk uh, door laten dringen. Want het is feest in eindhoven en terecht. Marcelo helemaal vrijgelaten en dan doet hij het keurig. Een niet te missen kans en dat doet hij dan ook niet. In de hoek gekopt. 3-1 voor PSV. en Wat waren we bang dat het begin van deze wat een mooie avond moet worden. Slecht zou gaan aflopen. Dat uh, gaat niet gebeuren. Dat durf ik nu wel te zeggen. PSV met een man meer nog altijd op een 3-1 voorsprong tegen Lille. Lille dat zich kan gaan concentreren op de Franse titel. Dat zou natuurlijk al een enorme stunt zijn. Tenzij het uh, nog iets terug doet in de komende minuten. Dan zou de spanning nog terugkomen. Buitenspel wordt weggewoven door de scheidsrechter omdat PSV voordeel heeft. Ja, het kan nu alle kanten op. Het kan ook zomaar een grote uitslag gaan worden. Ja, dat gevoel heb ik uh, ook ineens. Omdat uh, Liel normaal gesproken nu weet dat het verslagen is. Hoewel, er wordt nog wel flinke energie gestoken in het opjagen van de PSV-verdediging nu. Niet te vroeg juichen. Dat is uh, typisch Nederlands overigens. Toivonen met een paas goed van links naar rechts. verdeelt het spel maar. Laat die team maar lopen. Manolev komt weer mee. Manolev kan passen maken. Ook Braniak moet verdedigen. Die heeft veel energie. Zo bleek vorige week al. Maar het is een keer op zou je zeggen. Hij loopt voor twee. balbezit voor PSV via Bouma in de middencirkel. Dikke kwartier nog. 3-1 dus de voorsprong door de goal van Marcello. Zo even uit de hoekschop van Doedzak. Goed binnengeknikt. En aan de linkerkant het balbezit voor Pieters. Ja, veel kritiek eh, toch vaak op PSV dit seizoen. Over de attractiviteit, over de inzet, over de gemakzucht. Maar die kritiek gaat vanavond wat mij betreft zeker niet op. PSV heeft het goed gedaan. Heeft een tegenslag gehad. Maar heeft zich daar prima van hersteld. En speelt in een hoog tempo de bal goed rond. Dit is eigenlijk het PSV zoals je het vaker zou willen zien. Dit seizoen als het gaat om de kwaliteit die de ploeg heeft. Nu de 3-1 voorsprong met nog een kwartier tegen Lille. En de hoekschop dus, waar Doetzak zich mee gaat bemoeien. Van de andere kant dit keer dus geen in, maar een uitdraaiende bal. Toch wel weer net op Marcello, of wie weet Ook Bouma komt zich daar nu melden, de bal komt ongeveer op de penalty stip. Weer Marcello, die kopt. Dit keer de bal voorlangs. Sterker nog, zo voorlangs dat hij nog kan worden binnengehouden door Berg. Aan de andere kant van het veld. Lens, en weer terug naar Berg. Die staat tegen de zijlijn aan nu. Halverwege de helft van Liel komt ook Manolev. Er staan er drie van PSV nu op twee vierkante meter. Is dat handig? Manolev, oh, hoogstandje. Lens Inhouden, voorzet, tegenstander gedold. Maar de bal niet mee. Dan moet Manolev er weer naartoe. Die verslikt zich in de kluts. Dan moet Toivon er de lucht in. Krijgt ook niet de bal. En Engelaar kopt dan de bal. Waar zo even die drie van PSV stonden. Maar het korte termijngeheuren van de heer Engelaar is blijkbaar even zoek. Want daar stond nu niemand meer. En dan is het vechten tegen de zijlijn aan. En wordt er een overtreding gemaakt door Emerson op Lens. Waarbij nu beide simuleren dat ze door de ander zijn vast te houden nadat de bal binnen bleef. Ja, buiten de lijn ook, die, die overtreding. Ja, en uh, <laughs> dan denk ik toch dat uh, de overtreding gemaakt is door Emerson. En dat PSV daar gewoon een vrije schot verdient. De gaat nu trouwens nog een keer naar Tjubczak. Die dus al geel had en blijkbaar waarschuwt hij hem nu. Hij legt hem uit uh, wat er aan de hand is. Want oh, snapte niets van. Ik dacht dat Zuzak weer bestraffend werd toegesproken. Omdat hij misschien weer iets gezegd zou hebben. Nou ja. In ieder geval heeft uh, PSV het voordeel gekregen van de twijfel. Wij kijken naar de herhaling van het uh, bokjespringen. Ja, en omdat uh, die worstelpartij buiten de lijnen plaats heeft... gaat de scheidsrechter dus het spel denk ik hervatten met een scheidsrechtersbal. Als uh, eerst een wissel nog gaat plaatsvinden bij Lille. Sedju komt erin en het werk voor Rami zit erop. Het zijn uh, wissels voor de statistieken, denk ik. Als Seju zich achterin gaat melden, en uh, Rami geen hand krijgt van zijn trainer, want ook die is al een tijdje terug weggestuurd. En ook inmiddels onvindbaar. Want ik heb hem um, uh, nadat hij even in beeld werd genomen door de collega's van de televisie op een stoel op de eerste rij, daarna ook niet meer gezien. Als de bal naar voren wordt geramd door Liel Isakson, vers zijn doel uit is. Maar wordt daar uh, nauwelijks gehinderd. En dus kan PSV verder via zoetzak aan de linkerkant van het veld. Publiek boos omdat bij de scheidsrecht het bal Liel aanvankelijk de indruk werd de bal aan PSV terug te geven. Maar die peer naar voren werd door een van die spitsen ingeschat als een paas. Die liep daar vrolijk op. En toen moest soms zijn doel uit. Merkwaardige situatie. Wouma kan er wel om lachen. Maar uh, als het verkeerd afloopt dan is dat lachen hier snel vergaan. Laten we het houden op een misverstand. 13 minuten voor tijd. PSV Liel 3-1. En de rust uh, is weer hersteld met het uh, balbezit van PSV. Hutchinson terug van de middenlijn, Kaats terug naar Marcelo. Marcelo breekt naar Pieters, die ziet dat hij wat meters kan lopen met de bal. Hutchinson loopt, moet de bal eigenlijk meekrijgen, maar dat uh, doet Pieters nog niet. Die schuift hem weer terug. PSV tankt vertrouwen ook met het oog op komende zondag. De kraker PSV Ajax in dit stadion dan op het programma. En aan de andere kant de Lille, ongetwijfeld niet zoveel vertrouwen meer zal hebben voor de trip. Dat is waar een eigen huis tegen Olympique Lyon. Lastig genoeg. Als Lille nog altijd bovenaan staat in de Franse competitie. Maar wel in een zwakke fase zit. Dat kan van PSV niet gezegd worden. Het speelt deze wedstrijd tot nu toe goed uit. En nog 13 minuten is Bauma boos. Omdat hij van achter wordt aangetikt. En uh, dat komt dan omdat hij uh, daarvoor even ruzie stond te maken over die bal naar voren. Waar Bas het eerder over had. Obranjak was toen de spits die hier achteraan ging. Bauma kon daarom lachen. Obranjak alleen maar boos kijken. Die geeft hem nu nog een tikje na. Wat irritatie tussen die twee. Met Bauma. Als degene die als laatste lacht PSV staat op voorsprong 3-1. De klok gaat rustig verder, 78 minuten nu onderweg. En het publiek heeft het uitstekend naar de zin. Springen, springen, springen. De volgende ronde in zicht. Balbezit van PSV via Bouma, die nu wel bezoek krijgt van Hazard. De bal terug naar Isaacson. Dan loopt er dan ook nog eentje op door, dat is Dumont. Isaacson paas naar de rechterkant van het veld. Met een klein beetje geluk op die bal van de voeten van Berg. Berg naar Engelaar. Beweging is er niet bij Lens, wel bij Manolev. Lens krijgt wel de bal. Manolev dendert er overheen. Krijgt nu de bal mee. Weinig ruimte. Terug naar Lens. Bal kwijt. En door Emerson dan tegen het achterhoofd van Gweijer aangeschopt. Dat loopt goed af omdat die bal vervolgens weer tegen de voeten van Rozenaal aankomt. En opnieuw Gweijer die niet in de war is blijkbaar na dat moment van zijn even. Want feilloos weer een ploeggenoot vindt en dat is opnieuw Rosenaal. Die zoekt het lang. Lange opening naar de rechterkant van het veld. Waar het duel door Van Dam wordt gewonnen. En Nieuw probeert het nog wel. Probeert een beetje tempo te maken met Obraniak. Die heeft er nog zin in. En probeert hij dan met die steekbal zo te bereiken. Dat lukt niet. Overname Pieters die hard in de voeten speelt bij Berg. Berg naar Hutchinson. Hutchinson naar de rechterkant van het veld. Het speelt zich af op de helft van PSV als Manolev op de Ars Engelaar inspeelt. En zo verplaatst PSV het spel goed. naar de linkerkant. waar Pieters de veldhelft van Lille betreedt. Pieters zoekt en kijkt. ook even terug. Bauma, zoals gezegd, waarom zou PSV. risico lopen met nog 10 minuten? Is het een kwestie van uitspelen, geblazen. en misschien nog loeren op hier en daar een aanval. om het publiek te vermaken, maar publiek heeft het, eh, zoals gezegd, prima vanavond als Hutchinson dan nog wel een keer gas geeft. bal op eh, Lens aan de rechterkant van het veld. Emerson tegenover zich. Lens zoekt Emerson op, gebruikt het lichaam, maar is er voorlopig nog niet langs. En ook in tweede instantie lukt het niet, overname van Liel. Maar Liel loopt zich vast op Manolet, die daar nog stond. En dan probeert met een vernuftige beweging op de kop van het strafverkoop zijn tegenstander voorbij te komen. Dat zag er voor een verdediger nog heel behoorlijk uit overigens, maar het lukt even goed niet. Uitbraak van Lille in de maak. Nou ja, wat heet uitbraak? Want de bal ligt hoogte van de middenlijn. PSV heeft 7 mensen, 8 mensen alweer achter de bal. Maar die bal is nog wel voor Lille via Van Dam aan de rechterkant van het veld. Laten we even voor Gweer terugzakken. En dan loopt zoveel de diepte in, maar durft Gweer de bal niet te geven. De PSV staat buitens, klaar om nog in de kroeg te komen. Als Lille aanvalt, Van Dam doorgelopen is. De bal nog kan aannemen ook op een meter of 16 van het doel. Dan een voorzet geeft. Maar waarom? Want daar staat namelijk van zijn ploeg helemaal niemand. bal is bovendien niet goed. En wordt over de achterlijt. Doeltrap voor Isaac Breekpunt in de wedstrijd. De rode kaart denk ik toch van Fro. Al had PSV toen al een stand op het bord staan. Die goed genoeg was om de volgende ronde te bereiken. Maar na die rode kaart is het alleen maar makkelijker geworden. PSV staat met 3-1 voor. Over twee wedstrijden met 5-3. Liel heeft in 10 minuten met een man minder twee doelpunten nodig om PSV eruit te kegelen. Het lijkt onwaarschijnlijk. En dus... Gaat Rutte ook wisselen. Buitens komt in de 81ste minuut voor Engelaar. Die zijn aanvoerdersband heeft afgegeven. Engelaar krijgt applaus. Dat is ook wel eens anders in dit stadion. Maar vanavond tevredenheid over hem. Als de doeltrap genomen gaat worden door Isaacson. Het is uh, 9 minuten in alle rust. Uh, kijken en toezien hoe PSV het restant van deze wedstrijd door gaat komen. Berg goed op, een vrije, op de doeltrap van Isakson. Krijgt er nog bijna langs twee verdedigers mee. Het eerste balcontact van Wuitens gebeurt in een duel. Via Wuitens gaat de bal over de zijlijn. Een ingooi dus voor Liel in de slotseconde van de wedstrijd. En daar nou hadden we al een keer gevraagd om een shot op de monitor van de coach. Dat krijgen we nu. Die zit er nog altijd keurig naast de steward op de eerste rij achter de dugout. Oogt zelfs nog wat nerveus. Alsof hij het gevoel heeft dat er nog van alles te doen is in deze wedstrijd. Tactisch. Maar ik ben bang dat dat niet echt meer het geval is. Zijn assistent schreeuwt nog wat tekst het veld in, maar het zal... Die ja, die maagspoken... pakt ze, die pak ze ja. de 15 minutes of fame. Zo is het, maar het zal, gesproken niet zo ontzettend veel meer helpen. 3-1 voor PSV. Oeh, nou, niet te veel van dit. soort slechte ballen geven Pieters. Bijna ingeleverd. Marcello herstelt dat dan half. Manolev moet dan de bal eigenlijk terugspelen op Isaacson. En dat doet hij. Isaacson neemt aan. Wordt wel opgejaagd door So, die een sliding in huis heeft richting de bal. Maar toch de lange paas naar voren van Isaacson richting Lens. Die kan er niet aankomen. Hutchinson steekt een been uit, maar doet dat reglementair. Daar moet uh, Bouma dan wel een beetje oppassen. Dat doet hij ook. Bereikt Pieters aan de linkerkant en Pieters naar voren op Toivonen. Toivonen heeft voortdurend veel ruimte op het middenveld. Maar PSV voortdurend ook een man overhoudt. Nu wil Toivonen iets te veel lopen met de bal. En daar komt hij dan uh, zijn tegenstander tegen, Obranjak. Hey, hey, Obranjak hey. laat zijn voet een beetje staan bij Toivonen, Die misschien die voet ook wel wat vasthoudt. Want bij Toivonen weet je het eigenlijk ook niet gezien het verleden van afgelopen weekend. Laten we nou vooral niet denken dat Toivonen de braafste van allemaal is. Obranjak staat weer, Toivonen staat weer en Obranjak levert dan in. Met een steekbal die door niemand begrepen wordt, behalve door Isaacson. En die heeft hem dus te pakken. Ik zou er graag nog een herhaling van willen zien van dat moment met Toivonen en Obranjak. Toch de indruk dat Obranjak bijna met zijn knie nog, nou ja, niet per ongeluk uiteraard. Wat tegen het hoofd van Toivonen aankomt als hij wil opstaan na dat duel tussen die twee. Nou ja, vooruit maar. Zeven minuten nog te gaan. 3-1 voor PSV. Nog met de moed en wanhoop een keer uh, de ploeg uit Frankrijk. Met een aardige actie nu van Hazard. Die dan eigenlijk voor het eerst nu kan laten zien dat hij voetballen kan. zo bereikt. 30 meter van de goal. Een hakje terug. Oppassen geblazen nog. Maar Bauma krijgt een voet tegen de bal. En zo belandt die bal voor de voeten van Zuczak. Die als het op linksbek nu staat. Met een geweldige paas. Bijna nog in de loop mee bij Berg. Maar daar zit uh, Seju tussen de verdediger die dus in het elftal is gekomen. Zuczak krijgt de bal cadeau. probeert onmiddellijk Berg aan te spelen. Dat heeft Seju... Opnieuw gezien. En dan moet PSV oppassen. Hazard er vandoor. Maar dat heeft Marcelo gezien. Die heeft vleugels naar zijn doelpunt. En speelt hij dan Hutchinson aan. Jazeker Hutchinson terug naar Marcelo. bezit voor PSV. Lens komt hier langs. Nee, ingreep van Gie. En dus kan Liel proberen aan een aanval te denken. De vlag is omhoog voor een overtreding. In het voordeel van PSV nu een vrije trap. Lens ligt op de grond. Doet even rustig aan. En dat betekent 84 minuten nu onderweg. 3-1 voor PSV. Het wordt mooier en mooier. Want, ja, dit, nou ja, we zeggen het al tien keer, mag het mag niet meer fout gaan. Al kijkt Rutte nog niet echt helemaal tevreden. Nee, hij heeft het wel blijkbaar besloten om het uh, bij de elf die nu in het veld staan te laten. Te laten dus bij die ene wissel. Engelaar draait buitens erin, want warmlopers zijn er niet meer te bekennen. Bij PSV, of kijk ik me er nog Ja, net als je dat zegt, oh, uh, zie ik, ik dat iemand eind... zijn trainingsjack oh, uit oh, Die is dan net gestopt met warmlopen, dus dat klopt dan. Dat klopt ieder geval dat hij niet meer aan het warmlopen was. PSV heeft de bal via Toivon, halverwege <laughs> de Franse helft. Doetzak aangespeeld aan de linkerkant dat dendert nu uh, Hutsensen omheen. Maar de bal gaat terug naar Pieters. Die troogte van de middenlijn nu wegdraait van één tegenstander. Op snelheid langs de tweede gaat. Ik wil de souplesse zeggen, maar dat klinkt heel gek in de zin met Pieters. Van de bal naar de rechterkant naar Manolek. Die dan troogte van de middenlijn de bal weer breed geeft aan Buitens. Buitens terug naar Marcello. Marcelo terug naar Buitens. Veel vrijheid. PSV maakt gebruik van de ruimte. Van de overtalsituatie door de bal goed rond te laten gaan. Het laat uh, Liel lopen en rennen en heigen. En speelt op die manier de tegenstander op een uitstekende manier kapot. Pieters nu op Dzoetzak. Die dan inlevert. Wil het uh, zwak doen met zijn rechts. En dus Van Dammer vandoor. Die wat Medes pakt. Zo aanspeelt. Die heeft Marcelo in zijn nek zitten. Maar zo blijft goed aan de bal. En zo kan Liel verder. Maar wel van achteruit. En dat is precies waar PSV zich dan geen zorgen hoeft te maken. Als Obranjak de bal heeft. Obranjak terug naar Seju. 86e minuut, 3-1 de voorsprong voor PSV. Komt er nog een lange bal richting zo, so. Ja, die komt er zeker, maar die kan er ondanks zijn lange been niet bij. Steekt hem wel uit, raakt de bal wel. Maar niet goed genoeg om hem aan te nemen. En dan neemt Lens geen enkel risico. Speelt de bal terug op Isaacson. 86e minuut, 3-1, volgende ronde in zicht. Pakal dus klaar om in te vallen. Het zal toch normaal gesproken ten koste van een van de mensen voorin gaan, neem ik aan. Dat Rutte het op die manier dan maar oplost voor de laatste 4-5 minuten. Pieters, bal terug. Marcelo, opgejaagd door So. Staan nu echt vijf mensen op de helft van de Franse. Marcelo levert in bij Zo. So. Hazard kiest positie. Bal op 30 meter van de goal. Hazard krijgt de bal. Wat kan die aan de rechterkant? Obraniak wil een voorzet geven. Moet dan eerst langs Pieters. Dribbelt het strafvolgebied binnen. Geeft de bal aan Hazard. Hazard, dreigen, dreigen, dreigen, dreigen. Nog altijd de bal aan de voet. Terug naar Obraniak. Ja, en die staat dan bij het spel. Ja, dat is dom. Uh, erg dom. En arrogant ook, vind ik. Die mannen die staan daar uh, de bal rond te spelen. Alsof ze... 4-0 staan en PSV nog een beetje te kakken willen zetten. Nou, dat is niet gelukt, het tegenovergestelde. Dat is wel gelukt. De man van die snel genomen vrije trap. De man van de 1-1, Zuzak naar de kant. Hij met een belangrijke treffer. Nu uh, de handen voor hem. Bakal krijgt nog een paar minuten aan de linkerkant van het veld. Het publiek scandeert de naam van Zuzak. Belangrijk, maar weer eens 13 goals, 13 assists in de Eredivisie. En nu dus ook weer tref, zeker zijn vierde in de Europa League. Hij neemt uh, het gejuich in ontvangst. Heeft de mensen blij gemaakt als Lenzer nog een keer doorheen is. Maar de doelman op tijd is. En Lille dus opbouwt van achteruit. En we krijgen het bericht door dat Sporting Portugal. Sporting Club de Portugal moet je tegenwoordig zeggen. Wij uh, zeiden vroeger gewoon Sporting Lissabon. Op 2-1 is gekomen tegen de Rangers. En dan wordt dat de tegenstander waarschijnlijk voor uh, PSV. En dat is niet makkelijk. Zo is er vandoor. Zo en Isaacson met een goede redding. Waar iedereen bij PSV denkt aan buitenspel. Kan zo aannemen. En uit de draai zomaar ineens oog in oog staan tegenover Isaacson. Heeft hij de kans om de slotfase dan nog een beetje spannend te maken. Want uh, dan wordt het 3-2. Bij 3-3 is het huilen geblazen. Je kan het je bijna niet voorstellen. Isaacson met een uitstekende redding. Eigenlijk de enige in de tweede helft. Want zo vaak is hij niet in actie geweest. Het is natuurlijk wel zijn kracht van de spits om zomaar ineens daar op te duiken. En dat deed hij dus heel behoorlijk. Hutchinson aan de bal aan de rechterkant. Deze was echt te fluit. Hij zegt het gelukkig zelf. Terug naar Hutchinson. En dan probeert Hutchinson langs twee tegenstanders te komen. Dat lukt met hangen en burgen. Vallen en opstaan. Maar dan vooral vallen. En dan ben je de bal onverroepelijk kwijt en neemt Liel weer over. Maar het feit dat die Sode zo even zo dichtbij was... geeft toch uh, PSV wel weer het gevoel dat het toch even scherp moet blijven, die slotfase. Ook nu, want uh, daar gaat uh, Liel weer met Hazard. Kan hij hierbij komen? Hazard, ja, in het strafselopgebied. Bal blijft binnen, Hazard en Isaacson opnieuw. Bal is buiten geweest, hoor. Ja, die scheidsrechter geeft uh, nu ook een doeltrap. Maar dat heeft dan wel lang geduurd voordat hij aangeeft van uh, achterbal. Vandaar de klachten nu ook. Daar staat toch iemand op de achterlijn die de hele avond alleen maar dat soort dingen in de gaten moet houden. Nou goed, het loopt voor PSV goed af. Waar de situatie eerder met zo over ook buitenspel was. De vlag omlaag bleef en de redding van Isaacson dus uitstekend is. PSV een tikkie lakoniek in de laatste minuut. Ja, en dat uh, kun je dan toch niet uh, permitteren. Zo blijkt eigenlijk in uh, twee momenten kort op elkaar. Want je zal er nog een eentje om je oren krijgen. Dan wordt het nog billen knijpen in de slotfase. Het is 3-1. De klok na 89 minuten. Bouma opent. Maar Hutchinson die doordraait en de bal aan de rechterkant kwijt kan bij Lens. Berg voorin, Toivonen voorin. Lens begint aan een dribbel. De bal naar Berg. Berg op 20 meter van de goal. Kijkt wel heel erg naar de bal. Niet naar zijn tegenstander. Is hem bijna kwijt maar herstelt. Komt dan aan de rechterkant uit. Marcello in zijn nek. Emerson heet hij overigens. En Nu uh, krijgt PSV via Hutchinson de bal. Die dan ook in de breedte gaat lopen. Dan de bal kwijtraakt. Obraniak paast ineens. Na zo die probeert met een wippertje Marcello te verschalken. Marcello is er uiteindelijk eerder. Dat kan wel voetbal hoor. Die uh, spits van Lille die er nu ingekomen is. 16 goals in de competitie. en uh, Laten we Liel maar dankbaar zijn. En dan vooral uh, trainer Rudi Garcia. Dat hij die spits niet heeft gebruikt. In de thuiswedstrijd. En ook eigenlijk vanavond te laat heeft ingebracht. Zo. Want Rutte toch wat uh, onrustig nu aan de zijkant. Hij weet heus wel dat het gebeurd is. Maar maakt zich kwaad. Om het feit dat PSV dit uh, in de slotfase... nog een beetje moeilijk loopt op te lossen. 90 minuten. Die zijn bijna verstreken over drie seconden. En dat is uh, nu dus... Als er nog drie minuten worden toegevoegd aan deze wedstrijd en PSV zich dus kan op gaan maken. Want daar hadden we het net over voordat Zo tussendoor komt voor een ontmoeting waarschijnlijk met Sporting, Lissabon en Barça zijn we in het verleden vaak genoeg geweest onder andere met AZ en jij zelfs ook nog met Twente geloof ik. Ja, dat is niet makkelijk. Nee, hoewel Twente daar met de man minder 0-0 speelde. En vervolgens, u weet dat nog, met die eigen goal van Wisselhoff in de thuiswedstrijd. Toen niet de Champions League uh, bereikt of nou, uh, Laten we het dan over AZ maar niet hebben. Nee, met die halve finale in die laatste seconde. In 2005. Kortom, uh, er valt nog wel wat te herstellen in Lissabon voor Nederland. Laten we er dan maar op hopen en vertrouwen dat TSV dat in de volgende ronde van deze Europa League voor Nederland gaat doen. Marcello mag nog een vrije schot nemen na een klein overtredingje van Liel voorin. De opening van Manolev is naar de linkerkant eigenlijk zo gek of niet. Bakal, Toivolen en dan terug naar Pieters. Pieters kijkt even als er nog twee minuten over zijn van de extra tijd. Bauma speelt Bakal in. Bakal wil te veel doen met Gieë daar in zijn nek. Maar Gieë heeft de hielen van Bakal aangetikt, gefloten voor een overtreding. En dus de vrije trap genomen door Bakal zelf. Maar de bal ligt dan niet stil. En dus moet Bakal die vrije trap gaan overnemen. Over Pietje precies gesproken zo in de 92ste minuut. Om dat soort dingen dan nog af te fluiten. Nou goed, Ituralde de González doet dat. Heeft een belangrijke rol gehad in deze wedstrijd. Door Fro naar de kant te sturen met twee gele kaarten. PSV met een man meer veel beter geweest dan Liel. Alleen in de slotfase nog wat slordig, maar zonder schade. En dat kan ik allemaal vertellen. Omdat de bal is bij Isaacson. En er nog anderhalf minuut over is van de extra tijd. Isaacson geeft hem een rand voor. Lens loopt wel. Weet dat dat onbegonnen werk is. De bal aan de voeten. Of liever eerst op de borst. En daarna aan de voeten. Van Emerson ligt inmiddels alweer bij Shejou. De rechterkant van de verdediging. Dat zijn er dus nog 3,5 eigenlijk zeg maar, in de laatste fase bij Liu. Gevaarlijk balletje nog. Rozenaal kan hem nog maar net verlengen. Tot de bal voor de voeten van Hazard. Die begint aan het dribbeltje. Heeft ook gezien dat Van Damme mee is aan de rechterkant van het veld. PSV nog een keer attentie alle posten. Maar de voorzet van Van Damme gaat over zo heen. Die mismoedig naar de grond kijkt. Zijn mogelijkheden zijn er niet echt geweest. De spits, maar je zei terecht, Jeroen dat die keren dat hij aan de bal was, je wel onmiddellijk zag dat het een speler is die wel wat kan. Dat is natuurlijk geen verrassing als hij zo vaak scoort in Frankrijk. een seconde nog in deze wedstrijd en dan zal PSV als winnaar van het veld stappen. Mooie sfeer in Eindhoven. Naar de laatste 16 gaat PSV in de Europa League. Mooie prestatie nog een 3-1 overwinning. Want uh, dat gaat ook de eindstand worden met nog 20 seconden, denk ik. En dat is een mooie en uitstekende prestatie die staat in Europa. De koploper van Nederland wint over twee wedstrijden. Dus uiteindelijk eenvoudig met 5-3 zou je kunnen zeggen. Al is het spelbeeld wat anders van de koploper in Frankrijk. En dat telt in Europa. Dat is knap. Wat niemand meer weet straks is dat die wedstrijd in Frankrijk een uh, verschrikking was om naar te kijken. Die 2-2 dat PSV daar als het allemaal wat minder mee had gezeten ook gewoon met 3-0 had kunnen verliezen. Ik kan nog terugluisteren als je wil. Radio ja, 1.nl Dat zou ik zeker doen als u een keer een <laughs> leuke avond wil. Als er echt niks beter te doen is. Marcello komt nog een bal uit zijn gestrafopbied weg. En bijna er is hij doet hij het eigenlijk wel met zijn voeten En dan is het voorbij. PSV meldt je bij de laatste 16 van de Europa League. Door thuis Lule met 3-1 te verslaan. Na een 1-0 achterstand kwam in de tweede helft toch nog alles goed. Voetzak, Rood, Lens en Marcello. Dat waren de vier belangrijkste wapenfeiten. Waarbij Rood dat had u begrepen voor was Een van de aanvallers van Lule. De PSV dus door. Dijsseld Kid en uh, Embrace. We gaan nog even naar Jeroen Elsoff in, uh, in Eindhoven. Um, want het gaat over de toekomstige tegenstander van PSW. We zaten alleen maar te filosoferen over Lissabon, maar je hebt nieuws. Ja, het is uh, maar weer eens gebleken dat je nooit te vroeg moet concluderen dat er een ploeg door is in Europa. Want ik meen dat de wedstrijd nog wel bezig is. Maar de Rangers hebben via Edu in de laatste minuten 2-2 gemaakt. En dat betekent dat in plaats van de reis naar Portugal. Het ticket nu kan worden omgeboekt. Nou, PSV zal nog geen ticket hebben geboekt, want zo snel zijn ze nu ook weer niet. Naar Schotland. En mijn gevoel zegt, ondanks het feit dat uh, Rangers wint, of tenminste over twee wedstrijden de sterker is, de beter is, van Sporting Club de Portugal. Dat dat gunstiger is voor PSV. Maar ja, ook dat is uh, in de glazen bol kijken. Laten we wat dat betreft ook weer niet te vroeg juichen. Maar in ieder geval, dat herstelt, het is nog niet af. Maar het ziet ernaar nou uit dat het Glasgow Rangers wordt in de volgende ronde. Ja, ik krijg net door dat ze uh, al vier minuten in de extra tijd zitten. Dus uh, houd het even in de gaten en laat ons even weten uh, als het is afgelopen. Dan uh, weet de luisteraar het ook. Of krijg ik nu? Ik krijg nu in mijn hoofd dat het is afgelopen. Dus, uh, dan hoef ik het niet meer te doen. Dan hoef jij het niet meer over. te doen. Uh, Glasgow Rangers is dus uh, de volgende tegenstander van PSV. Dat zijn toch wedstrijden om je op te verheugen, kan ik me zo voorstellen. Dan gaan we naar uh, Andy Houtkamp, naar uh, Twente, Ruben Kazan. Uh, is het koud, Andy? <laughs> ik, nou, op een of andere manier had ik die vraag verwacht <laughs> ik weet niet waarom <laughs> nou het is hier lekker warm hoor vergeleken ja. met uh, een week geleden nou, het is uh, net boven nul graadje op 2, 3 ik heb de handschoentjes er wel bij aangetrokken maar in vergelijking tot de uh, min 17,9 die Jan van Hals op zijn thermometer had en uh, 14,3 die men bij de UEFA hanteerde uh, nee, andersom denk ik uh, 14,3 had u even gehouden. Oh ja, termometer. sorry, je hebt gelijk. Neem me niet kwalijk. Ja, maakt ook niet uit. Uh, is het uh, aangenaam? Het valt mij alleen op. En dat vind ik wel jammer dat het niet uitverkocht is. Want dat uh, verdient deze ploeg, de landskampioen FC Twente. De goalsvesten niet helemaal uitverkocht. En toch verwacht ik een leuke wedstrijd vanavond. Met name van FC Twente. 2-0 natuurlijk vorige week gewonnen in Moskou. Uitstekende wedstrijd bij die uh, uh, ja, Siberische kou. En uh, nu speelt FC Twente met dezelfde elf die vorige week ook uh, in het staat. Uh, Stadion. Aan de aftrap kwamen dus met Rosales en met bijvoorbeeld Luc de Jong de doelpunten maken. En Peter Wisschow, die het andere doelpunt maakte. En natuurlijk Michailov in het doel, die heel wat minder zal lopen ijsberen letterlijk en figuurlijk dan vorige week. Rubin Kazan kijkt aan tegen een 2-0-nederlaag. Is nog steeds niet aan de competitie begonnen. er hebben mensen gevraagd, hoe kan het nou? Zij speelden in de Champions League en ze waren derde in de competitie. Maar dat is heel simpel, die competitie die loopt heel anders. Die wordt in de zomer gespeeld, dus er werd gekeken afgelopen seizoen... voor de Champions League naar het resultaat in 2009 van Rubin Kazan. En toen waren ze kampioen en dus mochten ze aan de Champions League meedoen. Daar eindigden ze in de pool achter Barcelona en Kopenhagen als derde. En dus door naar de Europa League waar ze nu dus tegen FC Twente uitkomen. En normaal gesproken zou je zeggen Twente moet doorgaan. 2-0 uitwinnen. Maar men is er nog niet helemaal zeker van. Heel zwaar uh, uh, programma de komende weken. Bijvoorbeeld aanstaande weekend... De uitwedstrijd tegen AZ, dat is al heel lastig. En ook voor de Beker volgende week. En zo blijft het maar doorgaan. Maar het is een goede ploeg, FC Twente. En zal dat ook laten zien. Overigens, mocht FC Twente doorgaan, dan ontmoet het Zenit Sint-Petersburg. Want die hebben al gespeeld. Omdat het daar zo koud was, is die wedstrijd vervroegd in Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg heeft met 3-1 gewonnen van uh, Bern. En dus zou dat de volgende tegenstander worden van FC Twente. Maar dan moet nog even het klusje Rubin Kazan worden geklaard. En die wedstrijd begint over, nou, ik schat een minuut toch, 10 8. Goed, komen we dan mee terug. Gaan we ook nog even kijken in de Amsterdam Arena... bij Ronald van der Geer, die naar Ajax-Anderlicht gaat uh, kijken. Ik kan me zo voorstellen dat het ook bij jou niet is uitverkocht... met die uh, 3-0 stand voor Ajax op de borden, Nee, maar de mensen beginnen wel vrolijk aan het uh, duel... Er zijn misschien nog wat mensen die een plekje moeten zoeken in de arena. Maar ik vind het opvallend vol. Dat zal komen omdat veel kaarten al gekocht zijn voordat de uitslag in Brussel van een week geleden bekend was. Want ja, eigenlijk is de spanning er wel wat af met die, met die 3-0 overwinning van Ajax vorige week. Maar goed, een euh, leuke wedstrijd zien. Dat is natuurlijk ook wat waard. Op dit moment wat sfeervolle muziek. En de vlaggetjes gaan heen en weer. En zo dadelijk zullen dan de spelers het veld betreden. We dus even kijken naar de opstelling van Ajax. Ja, daar is niet zo heel veel over te melden. Het zijn de gebruikelijke namen. Het zijn ook precies dezelfde elf die vorige week mochten spelen tegen Anderlecht. Dus zonder Demi de Zeel, Maar met Lorenzo Evicilio in de basis. En met Mounir Elham de dus als diepe spits. Bij Anderlecht daarmee ontbreekt vanwege buikgriep de smaakmaker. Een man die hier is opgeleid in Amsterdam. Mbark Badak vorige week spelend in een vrije rol. Belangrijk ook voor Anderlecht. Maar hij is er dus niet bij. Eén andere naam dus. Kouyaté. Uh, zijn voornaam is Scheikou. Het is een man uit Senegal van 21 jaar. Hij is straks op het middenveld van Anderlecht. En de aftrap hier om vijf uh, over negen in uh, de Amsterdam Arena. Die zich toch steeds langzaam voller en voller mag noemen. Goed, afstand dus uh, 5 over 9 uh, bij beide wedstrijden. Dan gaan we pingpongen, zoals wij dat dan in radiotaal noemen. Dus uh, beide wedstrijden zometeen live op Radio 1. Even de uitslagen op een rijtje van uh, de wedstrijden van vandaag. Zenit Young Boys, u hoorde het al van Indy 3-1. Zenit eventueel de volgende tegenstander van FC Twente. PSV Liel, 3-1. PSV door, uh, Leverkusen tegen Metelis Scharkoff 2-0. De wedstrijd hadden ze al met 4-0 gewonnen, dus uh, Leverkusen door... Dan spart ik Moskou tegen Basel, daar uh, werd het 1-1 en daar gaat uh, Moskou door. Dus dat wordt, uh, is, of is in ieder geval de potentiële tegenstander van Ajax in de volgende ronde. Um, dan hebben we Sporting Portugal tegen Glasgow Rangers, dat verhaal heeft u net gehoord. In de laatste seconde van die wedstrijd maakten Glasgow Rangers toch nog 2-2. En na de 1-1 thuis zijn de Rangers dus door naar de volgende ronde. En mogen ze het uh, opnemen tegen PSV. En dan Liverpool. Dat speelde tegen dat altijd lastige Sparta-Praag uit 0-0. Thuis heel lang 0-0. Maar toen kwam daar Dirk uit vanuit een corner... die uh, de winnende binnenkopte. Dus Liverpool door naar de volgende ronde. Goed, dat was het voor nu zoals beloofd. Zometeen om vijf over negen. De aftrap ook hier op Radio 1 van twee wedstrijden die veel beloven op papier. En wie weet, wordt het ook leuk. Ajax Anderlicht en FC Twente, Rubin Kazan. Dat zometeen na het NOS-chanaal van 9 uur, wat mij betreft. Graag tot zo. En